Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is kritiek op de migratiedeal die de Europese Unie heeft gesloten met Tunesië. Dat land, bovenin Afrika, wordt door veel bootvluchtelingen gebruikt om naar Europa te vluchten. Tunesië moet het gaan voorkomen in ruil voor geld... maar hulporganisaties zijn bang dat vluchtelingen hierdoor nog slechter worden behandeld... Demissionair premier Rutte was ook bij het sluiten van de deal en is er blij mee. In de eerste plaats ervoor zorgen dat je Tunesië helpt om vluchtelingen uit veilige landen in Afrika. die naar Tunesië komen, dat die ook weer terug gaan naar de veilige landen. Dat we dat op een fatsoenlijke manier doen. En het tweede is dat als mensen proberen die overtocht te maken over de Middellandse Zee. wat levensgevaarlijk is. dat we dat hele ja, zeg maar businessmodel van die mensensmokkelaars. dat we dat willen afbreken. Amnesty International noemt de rol van Nederland schandalig. Een vluchtelingenwerk vindt het ongeloofwaardig. dat. ...dat Tunesië de mensenrechten van vluchtelingen zal respecteren. stuvi organisatie Duo wist dat er mogelijk werd gediscrimineerd bij fraudeonderzoeken. Studenten met een migratieachtergrond worden opvallend vaak gecontroleerd... ...blijkt uit onderzoek van NOS op 3 en Investico. Duo zei zelf dat ze dat niet wisten, maar dat klopt niet, blijkt nu. Ze werden zeker drie keer gewaarschuwd, twee keer tijdens een rechtszaak... ...en één keer door een student die een officiële klacht indiende. In Rusland is de Krimbrug vannacht onverwachts afgesloten voor al het verkeer. De brug ligt tussen Rusland en het schiereiland de Krim. Oekraïnse media zeggen dat er explosies zijn gehoord op de brug. Volgens de Russen zouden er twee doden zijn gevallen. De brug is belangrijk voor Rusland. Ze gebruiken hem om het leger spullen en wapens te brengen. Bloedhete steden bij een hittegolf en ondergelopen straten na een wolkbreuk. We zien het steeds meer en het vraagt om actie, zeggen gemeenten. In Zwolle staat zo'n wijk waar het zomers niet koel te krijgen is in huis en zwinters niet warm. Verslaggever Harro Brouwer ziet er dat er allemaal plannetjes zijn gemaakt door bewoners. Voor ramen van huizen zie ik dat uh, één rij tegels is weggenomen. Daar staan allemaal plantjes. En hier een of andere grote wat is het, watertank tegen het huis aan. Ja, dat is een oude accubak. Uh, Daar zat er vroeger accu's in uit de Scheepvaart. En die, hebben we, die, die kopen we tweedehands op. En, en dat is dus water, wateropvang. In nieuwbouwwijken wordt vaak goed gekeken naar voldoende groen op straat en waterafvoer. Maar juist in oudere wijken is het meer een uitdaging. En het weer nog een prima zomerdag. Bijna overal droog met af en toe wolken en af en toe zon. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er in de Hart van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staan een file tussen Afrit-Imuiden en Knoop de hoek van 6 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een half uur. 10 minuten vertraging op de N247 Hoorn richting Amsterdam, tussen Eedam en Monnikendam, in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 You can't If you lose me, then baby, good luck I'm the king to your me So Still yours, though, baby, you've won I'm the bubbles in your champagne Could be tight like you're holding your cup I'm the keys to your car, babe Whoa -oh, oh, know that you need me Thank AB, oh. dat je niet FM, maak ze naambaar, want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag. Hete zomerhits. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. Er zijn hier zoveel mensen. Gestoord. Ik breng mezelf ertussen door Oh mijn god, wat is het goor Het lijkt hier wel op Jordy Shore Elke keer dezelfde diepe Letterlijk dezelfde liedjes Zo gaat dit elke keer En hier staan we dan Mijn ruggenzaad en ik Mijn bier is en Ik drink Paco's om de prik Waarom ben ik elke keer Weer bang dat ik iets mis Mijn ruggenzaad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 Gloednieuwe witte over hem, maar het gaat niet. Loop maar wat mee te blaren, maar heb niet tot de roanese. Vooraan in de Polenese. Zomer is I've been lost in your eyes all afternoon The more I truth the closer I get to you She's a ghost and the truth it's impossible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 dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brug die Rusland met de Krim verbindt is onverwacht afgesloten voor alle verkeer. Volgens de gouverneur van het geannexeerde Schiereiland is er sprake van een noodgeval. En er zijn daarbij ook twee doden gevallen. Willem Holleder heeft drie weken in het ziekenhuis in Leiden gelegen na een hartoperatie, meldt de Telegraaf. In het gevangenisziekenhuis in Scheveningen kon Holleder niet goed aan zijn hart worden geholpen. Waarop is besloten hem in het U LUMC te opereren. En een boekwinkel in Hongarije heeft een boete gekregen van 32.000 euro, omdat het een boek met een LHBTI-thema zichtbaar in de kast had staan. Het is in Hongarije bij wet verboden dat kinderen dit soort thema's onder de ogen krijgen. Het weer: zonnige periode met een in het noordwesten kans op een lichte bui en het wordt tussen de 20 en 24 graden. VL without you and find a way to make it through another So no. Au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.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 Douleur. douce France, cher pays de mon enfance, versé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.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 Riding you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 Would you zover het ritme van Zief via de kabel op 104.5